Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De vrouw die vanmiddag werd doodgeschoten bij het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk... werkte in dat ziekenhuis. Het is een vrouw van 28 uit Zevenbergen. Ze werd vanmiddag om 5 uur in haar auto door een onbekende onder vuur genomen. Ambulancepersoneel probeerde haar vergeefs te reanimeren. In Amsterdam is naar nu blijkt vrijdag een beruchte Britse crimineel opgepakt. Er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Ook zijn vrouw is aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van een man in Londen, twee jaar geleden. Er werd al vermoed dat ze daarna naar Nederland waren gevlucht. Het is niet bekend waar de twee zijn opgepakt. Ze blijven in afwachting van een uitlevering vastzitten in Nederland. De Zweedse politie heeft twee mannen gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in een IKEA-winkel. Een van hen, de hoofdverdachte, is zelf zwaar gewond. In de IKEA in Westerhoos werden vanmiddag twee klanten doodgestoken. De ene verdachte werd in de winkel opgepakt, de andere bij een bushalte. De politie wil weinig kwijt over de precieze toedrachten en eventuele motieven. Wel zijn woordvoerder dat er voorlopig geen aanwijzingen lijken voor een terroristische aanslag. Minister van der Steur heeft zijn zorgen geuit bij zijn Marokkaanse collega over mogelijke omkoping. Volgens het parool hebben rechters in Marokko geld gekregen... om de Amsterdamse Marokkaan Hamza B. een relatief lichte straf te geven. Hij kreeg in Marokko 20 jaar zelf voor een dubbele liquidatie in Amsterdam... Twee andere betrokkenen kregen van de rechtbank in Amsterdam levenslang. Bij twee bomaanslagen in Irak zijn tientallen doden gevallen. De aanslagen waren in de stad Bakuba in het oosten van het land. Op een markt ontplofte een autobom waardoor 24 mensen omkwamen. Bij een tweede aanslag in Irak vielen zeven doden. Zeker 55 mensen raakten gewond. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.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 Ja, Een hele goede avond allemaal. Maandag 10 augustus, 21 uur geweest. De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. En we beginnen altijd met de hit van de maand. En het is deze keer de, uh, de muziek uit de tv-serie uh, True Detective. The Handsome Family. Mooi nummer. Kom ze, komen ze. Ja, mooi begin van deze uitzending, de Handsome Family. Amerikaanse alternatieve country duo bestaande uit Brett en Rennie Sparks. Brett heeft een soepele, kalme en warme baritonstem. En Rennie doet mij toch een beetje denken aan François Hardy. Uh, Handsome Family, uh, ja. mooie muziek, titelmuziek uit de True Detective, een tv-serie die zowel op de commerciële betaalnetten draait als op de canvas, België. En dit herken je misschien ook wel. Het is de titelmuziek uit een reisprogramma 50+. Plus, de Groeten van Max. Nee, dit is niet De Groeten van Max. Dat is deze, dacht ik. Ja, fantastisch nummer. Ik heb misschien nagekeken wat het was. En dat bleek een groep te zijn uit 1985. Een Groningse groep met de naam Splitsing. Uh, dit nummer was een succes. Uh, 1982, dat is een redelijk oud nummer. Nederlandstalige muziek in CFM-cinema, dat hoor je niet vaak. Lange files naar het zuiden Holland plat en de Spaanse zon Geen beweging in te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton Ik wil wat doen deze zon Met dit nummer, Wind en Zeilen. Uh, ja, het hoorde bij als Tune het eerst, eerste stukje bij. De groeten van Max. Uh, lief en leed in de vakantie. Nou, vooral leed natuurlijk bij dat programma. Uh, we draaien ook altijd iets uit de reclame. Een mooi stukje muziek wat onder een grappig reclamefilmpje staat. En ik heb deze keer gekozen voor First Aid Kit: My Silver Lining. En dat zit onder een reclamefilmpje van Renault. En het is de Renault Katjar. Mooi nummer. Too fast, too slow Regret, remorse, hold on First Aid Kit is een Zweeds folkduo dat bestaat uit de zussen Johanna en Klara Seuderberg. Uh, een beetje akoestisch, de nummers zijn het allemaal. Een beetje folk, muziekachtig. En uh, dit nummer komt van de CD Stay Gold. Dat is uitgekomen in augustus, uh, juni vorig jaar. Ze hebben afgelopen augustus ook op uh, Lowlands gespeeld... en eigenlijk hebben ze heel veel succes. Het is een mooi filmpje, want het, uh, de, de muziek blijft hangen. Nog één deuntje en dat is even op dit moment van... Mijn favoriete zoon is voor mij. Mina, kom ze. Dolce Cabana. SO SMO- Zinni was dat, en dat is het nummertje It's a Lonely Town. En dat werd gezet onder een reclamefilmpje van Dolce Cabana. Het nummer kwam overigens van de CD Diva. En ja, dan wordt het toch tijd voor echte filmmuziek, zou ik maar zeggen. De, de, het eerste uur is dat altijd wat popmuziek die in films gebruikt is. En dan beginnen we met een film waar veel popmuziek in zit: de film Mr. en Mrs. Smith. Film uit 2005. Daar gaan we gewoon wat uitdraaien. En je herkent het meteen, want het is hele bekende muziek. Was natuurlijk Day Love Soft Cell. En dat kwam uit de film Mr. en Mrs. Smith. Het verhaal. John en Jane Smith, gespeeld door Brad Pitt en Angelique. nou, Jolie, zijn gewoon koppel met een gewoon huwelijk waar de Pit een beetje uit is. Beide hebben echter een groot geheim. Ze behoren, zonder dat de ander het weet, tot de beruchtste en meest gevraagde huurmoordenaars ter wereld. En ze zijn bovendien in dienst bij concurrerende bedrijven. Wanneer beide een nieuwe opdracht krijgen en ontdekken dat ze elkaars doelwit zijn, zijn de pop aan het dansen. Dat snap je. Er zit leuke muziek in, onder andere ook deze van de Righteous Brothers. You never close your eyes anymore no tenderness like grief falls in your fingertips. You're trying hard not to show it, but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 .9 is zonzee zandvoort and There's something there. the pachinko, you noodle model parlor, in the nefarious zone, hanging out with insects, ducting. the CIA was on the phone. Mr. And Mrs. Smit. En uh, deze muziek die je nu hoort... deze is mooie muziek. Wordt gezongen door Joe Strummer... en de Mescalero Mondo Bongo. En uh, wil je deze muziek nog een keer horen... of wil je de film nog een keer zien... Mr. And Mrs. Smit. Hij is aanstaande vrijdag 14 augustus... om half negen op de tv SBS6. Ja, een beetje zomerklanken natuurlijk. En. En. And en die Jo Summer speelde natuurlijk ook in de Clash. En de Clash is muziek die eigenlijk ook in de volgende film zit: want dat is What a Girl Wants, een film uit 2003. Londen Calling. Thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going there Engines stop on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone Forget it brother You can go it alone London calling To the zombies of death Quit holding out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 London Colling, The Clash natuurlijk. Misschien herinner je het jaar de film Billy Elliot... dan is dat beeld, zit het muziek onder het stuk... dat die broer van Billy Elliot achtervolgd wordt uh, door de politie... en zich door uh, ja, rijen wasgoed verrinkt en door huizen holt... en dan deze muziek eronder. Maar deze muziek zit ook in de film What a Girl Wants. En dat verhaal is als volgt. Daphne, een wilde Amerikaanse tiener... die hals over kop naar Engeland afreist... om voor het eerst haar aristocratische vader te ontmoeten... Vast besloten om in zijn wereld niet uit de toon te vallen... begint ze haar onstuimige persoonlijkheid in te dammen. Maar dat blijkt niet zo makkelijk. Dat kan je je voorstellen natuurlijk. Wil je deze film zien? Ook op televisie. Dinsdag 11 augustus. Morgen dus. Net vijf. Half negen. Kijken. Ik draai nog twee nummertjes, want het is ook een leuke soundtrack. zit leuke muziek in. En Dit is... Uh, Gavin Thorpe Out of Place. You're becoming homesick I know you're out of place You knock on my door I just need to see your face Nee, Who Invited You. En dat allemaal uit de film What A Girl Wants 2003 gemaakt. En op de televisie aan de dinsdag om, om half negen, 11 augustus, net vijf. En een film waar je ook niet omheen kan en die volgens mij één keer per kwartaal zo wat uitgezonden wordt. The Mask of Sorrow. Maar ik liep toevallig tegen een cd'tje aan met uh, mooie filmmuziek uit deze uh, film. Het is tenslotte toch tijd voor de westerse muziek. The Mask of Sorrow uit uh, een luxe editie gecomponeerd door James Horner. waar je stil van wordt, uh, uit de film uh, The Mask of Sorrow voor de echte liefhebbers, aanstaande donderdag uh, 13 augustus... RTL 7, half negen, wordt die weer eens uitgezonden. En ben je echt een fanaat, kan je meteen blijven zitten... want uh, The Legend of Zorro komt er meteen achteraan. Uh, deze, uh, deze cd heeft twee, uh, bevat twee cd'tjes... en op de tweede cd staan de hele mooie stukken, de wat langere uitvoering. Ik heb de themamuziek van de tweede cd gedraaid maar er staat bijvoorbeeld ook de de, de, de zordo-suite op dat is nummer dus meer dan twintig minuten prachtig en ik draai nu nog de titelmuziek van de eerste cd zoals in de film verwerkt zit. Muziek uit The Mask of sorrow, gecomponeerd door James Horner. Uh, tijd voor een andere western... The Quick and the Dead... een western uit 1995... met Sharon Stone, Gene Hackman... en Russell Crowe. Ellen rijdt met een bepaalde reden... naar het kleine en saaie predistadje Redemption. Wanneer Ellen de plaatselijke... saloon bezoekt, wordt daar net de... jaarlijkse schietwedstrijd Quick Draw... georganiseerd door de charismatische John Harrod, die het voor het zeggen heeft in Redemption... Ellen doet mee met deze wedstrijd, want ze heeft nog een rekening met iemand te vereffenen. De muziek is van Ellen Silvestri, Redemption. En de dead, Ellen Silvestri, lady... Ja, we zijn we op toe in het laatste nummer van het eerste uur. En dat is ook nog steeds uit de film The Quick and the Dead. En dat is de aftitelmuziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Ik heb geluisterd naar het eerste uur van C&V Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en er zat veel popmuziek natuurlijk in het eerste uur. En het tweede uur gaan we verder met de film Rosemary's Baby. Nights in Rodante. Bellen. Nieuwe films The Little Prince, Quoi Souvenir de Main Jeunesse, Black Rain. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Kortom, ik hoop dat je twee uur erbij bent en geniet nog even van Alan Silvestri en The Quick and the Dead. Fantine, ik hoop dat je er dan weer bij bent bij CFN Cinema... met wat meer romantische filmmuziek.